met het NOS-journaal. Op de VN-klimaattop in Parijs zijn vergaande afspraken gemaakt om de temperatuurstijging op aarde te beperken. In de slotverklaring wordt gesproken over een stijging ruim onder de 2 graden, mogelijk zelfs niet meer dan anderhalve graad. Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius bij de presentatie van de eindtekst. Hij sprak van een ambitieus en uitgebalanceerd akkoord. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon noemde het een historisch akkoord.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 Op de Colsingel in Rotterdam heeft koning Willem-Alexander het defilé afgenomen ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Korps Mariniers. Daaraan werd deelgenomen door zo'n 2000 mariniers en oud-mariniers. Ook waren er toespraken van onder andere de minister van Defensie Hennis. Het Korps Mariniers is het oudste krijgsmachtonderdeel van Nederland. De mariniers zijn opgeleid voor speciale operaties. Zo hebben ze deelgenomen aan tal van missies naar conflictgebieden. In Ethiopië dreigt een grote hongersnood. Hulporganisaties luiden de noodklok. Ze zeggen dat 10 miljoen mensen gebrek hebben aan voedsel en water. Het land kampt met extreme droogte. Al twee jaar heeft het nauwelijks geregend. En dat is de afgelopen 30 jaar niet voorgekomen. In 1984 had Ethiopië ook te maken met ernstige hongersnood. Honderdduizenden mensen kwamen toen om het leven. Afghaanse veiligheidstroepen hebben een einde gemaakt aan een terroristische aanval rond de Spaanse ambassade in Kabul. Bij die aanval kwamen twee Spaanse politieagenten en vier Afghaanse veiligheidsmedewerkers om het leven. Volgens de autoriteiten zijn de drie aanslagplegers gedood. Bij de aanslag van gisteren raakten ook zeven mensen gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Taliban. Het weer, vanuit het westen regen, temperatuur tussen 7 en 10 graden. De wind is eerst matig tot krachtig, vanavond hard tot stormachtig. Maar aan de kust en in het noorden zware windstoten. Morgen alleen in het zuiden moet regen. In de rest van het land blijft het droog, het wordt dan ongeveer 8 graden. CFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Dat deed hij pas in 1976. We hebben het over André Hazes. De dus ja, met Johnny Kraai kwam met Juanita. En toen was André Hazes precies acht jaar oud. Zo jongens, even de woordjes overhoren. Wat is het Italiaanse woord voor kind? Markito. Studeren. Studeer. Italiaans. Lima italiana uh, En hoe groet je schooljevrouw Juanita in het Italiaans? Oh, hoe durven jullie? Dat doet hij toch zeker zelf ook. En poëtico Ik hou niet van meesters op school Maar als je vrouw ben jij mijn niet Goe Anita Goe Jouw jouw Blijft toch altijd favorita en fantastico Alsof we in Rome Napels zijn geboren, zo intelligant geen woord is te spart. De letter van een schoon kan ik nooit overhoren, omdat die pek is steeds andere woordjes leren. Rieten, Rieten, Riet. Riet. Rabino, Rabino. Het is geweldig,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 Een lichte droomschip op de reep Is het waar, is de vaar, is een haai zo groot En maakt de rode zee, echt een kreeuw zo rood En is een wapens nou echt vis Of een zeeman die toevallig aan het passagieren is Ja het is waar, kleine Drie, een haai is zo groot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 O, duifies, iedereen komt aan de beurt. Niet in mijn oren pik het zijn zulke domme rikken. Oh, wat ben jij mooi gekleurd? Duivies, duivies, kom maar bij Gerritje. Zal je niet vechten om één een zo'n erretje? Duivies, duivies, wat zijn ze mak? Zeventien. Wat een mooie veertjes, wat een lekkere dons. Duifies, duivies, wat zijn ze mak. Zeventien duivies bovenop het dak. Wat een lekkere dons. Duifies, duifies, wat zijn ze mak. Zeventien duifies, bovenop het dak. U hoort de muziek uit de populaire TV-serie. Ja, zuster, nee, zuster. Met duifjes, duifjes. En daarvoor twee plaatjes van André Hazes. Samen met Johnny Kraaikamp. Toen de jongen nog, toen André Hazes, feile André Hazes nog acht jaar oud was met Droomschip.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 maar als je boter op je hoofd te blijft er dan maar liever uit Wil je niet opstaan blijf je maar liggen. Moet je maar weten wat er van komt Hey hey hey <tied> Heb een hele beste vriend die de zon in het bemin Aan zich opvindt als een kind als je de zon niet prachtig vindt Schaduw brengt hem van de wijs Zon zegt hij tot elke prijs Daarom zingt hij het pastehuis met zijn hoofd tussen het ijs Zoek de zon, op, die is zo fijn Want een beetje zon, dat schijnt, dat moet er zijn Straat al de zon, dan houdt ie altijd uit. Maar als je wolken op je hoofd, blijft er dan maar niet vooruit Zoek de zon, ja, zoek de zon, die is zo fijn is fijn Want een beetje zon, ah, ah, zijn, dat schijnt, ah, ah, ah, dat, ah, dat moet er zijn Stapelaard of zo'n mooie houten huid Maar als je boter op je hoogte blijft er dan maar liever uit Wil je niet opstaan, weet je maar lijk Moet je me weten wat er van komt Hey, hey, hey Zeg, wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken Het Rommelende bom zo raar als ik je zie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 en ben ik misschien verliefd zal dat wel bleken. Toen luisteren, schouwen, zeg me dan een wie. Eerst hoor je van rom, dan hoor je van rom. En elke keer begint het weer als ik je tegenkom. Zal wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken. Het rommelde bomt zo raar als ik je zie.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 En hij dat meisje van het vrouwelijke het dat bijna, Dat lieve naar de heeft mijn bol op bol gebracht. Trots alles heeft ze één dat is een grote straf. Wat los en vast zit, maakt ze op, maar de rok zakt altijd af. En overal waar ze gaat op staat, geeft ieder haar de raad. Sarah, your rock star star, who has that done? Sarah, your rock star star, let that so not Poetje, lief poetje, that poetje, do not Denk aan de zeden, Denk aan je vatten. Pas op toch, Sarah, je rotzaktam. Wie heeft dat gedaan? Sarah, je rotzaktam. Laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog. Ik hem met hun linkeroog. Sarah, je rotzaktam. Haal dat ding omhoog. Zo zag je vele vrouwen, maar ik laat het om die kwaal. Een vrouw die alles afzakt, loopt je steeds mee voor taal. In huis op straat en in café, aan strand, in duin in bos. Ik kom de rock wel acht keer vast en tien keer sprong die los. Ik zeg soms kwaad, ons met de lach wel twintig keer per dag. Sarah, je zakt af, op, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzaakt af, laat dat zo niet gaan. je lief snoetje, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je wat op op Toch Sarah, je rokzaakt af, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzaakt af, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droom, tikken met hun linkeroog. Jeroen staat tam, haalt ding omhoog. Kind komt hier toch kind komt zo, zitten moet samen zijn. Hoe geen al die je goed weg? En duurste ik van de Sarah, je rondzak laat dat zo niet gaan. Doetje, lief doetje, dat moet je niet doen. Denk aan de zeden, weg, denk aan je fatsoen. Pas op, toch Sarah, je rondzak wie heeft dat gedaan? Sarah, je rondzak laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, stiekem met linker linkeroog. Sarah, je rondzak haal dat ding omhoog.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 Heidewitska, vooruit geef gas Met dat oude getreuzel Komt niet meer te pas Geen afstand is Vandaag een hindernis Als maar benzine In het tankje is Heidewitska Vooruit geef gas Dat oude getreuzel Komt niet meer te pas Toen deed men alles meer met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 de Witska vooruit geef gas, dat oude getreuzel komt die meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis, als maar benzine in het tankje is. De Witska vooruit geef gas, dat oude getreuzel komt die meer te pas.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 Zoals in het droogje is het geluk gekomen. Honderdduizend sterren streelde ik jouw blonde haar. Ik weet met hoeveel tranen, als gij het wel genoeg... Alleen in de regen, juffrouw, mag ik u een eindje vergezellen. Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer. Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Pardon, je vrouw met regen, zo, kom, geef u mij een arm. Het mag niet van de zuster, maar het is wel lekker waar. Samen met u onder een paraplu, wie de wie? Bied. Samen met u onder een paraplu.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 Ik zie me nog met moeder lopen. Op het allerlaatst moment om een kerstboom te gaan kopen. Want het scheelde weer een cent. Het fijnste van het vieren was die boom te gaan versieren. En dan zongen we heel zacht. Met mijn moeder stil en al. Als Ik die tijd vergeten, waar ik ter wereld heen. song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 Nog wat even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 De bloeiende heiden, de lijdhoornspruit, dan hoor je de weitjes weer zoeken. Appels door de kinderen gebrukt, worden vaak oma gegeven. Een bloemetje bij het komen, een bloemetje bij het gaan. We say